Achter tralies en muren Op de heuveltop, daar leeft een jonge non Een meisje dat haar lichte matroos maar niet vergeten kon Ze heeft nadat hij schipbreuk leed gewacht een lange poos Tot zij gebroken door verdriet het kloosterleven kon Achter tralies en muren, in een duistere cel. Wit Maria vaak uren, voor haar varends gezel. Achter tralies en muren, vraagt ze stil aan de Heer. Ach, laat mij naar. Nou Jaren heeft haar lichte matroos weer voet aan land gezet. Hij werd toen het schip ten onder ging als enigste gered. Hij kwam weer in zijn dorpje aan en zocht zijn jong. En kon er nooit meer uit Achter tralies en muren Vraagt ze stil